Het Twee minuten over elf, de Avro op Hilversum 1. Biels en Co., een radiofeuilleton, geschreven door Jan Moraal. Degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelend Beers en Co. Dag Leonard, joh wat is dat een tijd geleden zeg. Dat is toch zeker een jaar of vijf, zes hè? Ik? Ik jou vergeten? Hoe haal je dat nou in je hoofd zeg? Je viel nogal niet op hè destijds. Nee, maar met het woeste leven van je met iedere week weer een ander dametje. Hoeveel harten heb je gebroken schatje? Ja, ja, lage schat dan. Ja, en zeg, weet je wat ik altijd zo gek gevonden heb? Dat je mij altijd zo'n beetje links liet liggen, weet je nog wel? Wat? Ik? Dat ik daar boven stond. Ach, wat schattig. Hé, nee, dat geloof ik niet. Er ging jou wat dat betreft toch geen zee te hoog? Ja? Nou ja, maar ik was toch maar een doodgewoon. Hé? He? Toch helemaal geen hoogvlieger. Ja? Koele voornaamheid? En wat vermoedde je daaronder, zeg je? Ja, ja, dat klopt wel misschien... Oh, nee, stug, nee. Wat jij dan een koninklijke gereserveerdheid noemt, ja, dat weet je van jezelf zo niet, hè. Maar stug, nee, vast niet. Ik weet zeker dat als je me toen gevraagd zou hebben, dat ik, uh... Dacht je ook niet? Nee, stug, zeker niet. Daar zijn we het over eens. Zeg, vertel eens, joh, waar bel je nou over? Ik? Avondje uit? Met jou? Nee, dag alleen. Nee. Tja, was dat nou koninklijk gereserveerd, of was dat nou stug? Nou ja, nee is nee. Maar ja, hij heeft het er maar weer geflikt, hè, meneer. Oh zo, wat jij... Goeiemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen. En jij ziet er trouwens ook weer voortreffelijk uit, zeg. Met dat hier, hè. Leuk. En dat daar trouwens ook, zeg. Poei, poei, leuk, hoor. Ga staan. Ga staan. Doe iets geks. Ga staan. Zo? Ja. Ga maar gauw zitten weer, zeg. Ga maar gauw zitten. Voor ik het eraf kijk, oh-oh, voor mij is. <laughs> voor ik het eraf kijk, gewaagd hoor, ja. <laughs> Echt weer iets voor mij, ja. Maar leuk hoor, zeg, waardering. Dank je. Mooi ook, mooi. Vrouwen dus, vooral Vrouw, mooie vrouwen. Als ze mooi zijn, hè, mens, wat kunnen ze nou mooi zijn, hè. Dan denk ik wel eens, hè. Ik wou dat de hele menselijke soort uit louter vrouwen bestond, ja. En ik dan de enige mutatie. <lacht> nou, nee. In, uh, gewaagd weer, hè? Op het kantje af, op het scherm van de schreef weer, hè? Echt iets voor mij, ja. Waar had ik het over, zeg? Dat er iemand iets geflikt had. Ja, Paul, zeg Paul even. Goed werk van Paul, hoor, waardering. Hij lapt het hem toch maar, hè? Dat scheelt me weer een half miljard no kijkers. Hoe zeg je? Hoe zeg ik wat? ...scheelt ietsje een half miljard kijkers, zei je? Ja, per uitzending wel te verstaan. Sorry, ik geloof ja. niet dat ik het helemaal kan volgen. Nee, dat kan geen mens. Je kan niet dag en nacht naar die waanzin gaan zitten kijken, nietwaar? Dan word je daaps voor dat stelletje zenuwpatiënten. Ah, juist. Ah, juist. Ja, als ik het even recapituleer. Ja. Het scheelt jou een half miljard kijkers... ...dat Koen iets geflikt heeft met een stelletje zenuwpatiënten. Oh, nou, reken die er maar bij, hoor. Die is zelf een van de ergste... Die, die herken je dan niet meer. Die staat daar te vergrijzen waar je bij staat. En schudden maar, jongens. En die, zie je, die zie je daar onder jogen staan te vervallen. Tanig oud mannetje en maar trappelen met de beentjes. Nog kind zo. Nee, dan zeggen ze, sport staalt spieren. Mogelijk, maar de geest ruïneert het. Hé, he, he, we zijn er, sport. Ja. Koen heeft iets gewonnen. Ja, ja, ja. We hebben een van mij, hè? Met, met, met siep. Siep? Ja, siep geitenkoek. Siep, Siep Geitenkoek. Ingenieur Siep Geitenkoek. Hé, hey, wacht eens even. Ja, ja, de, de Geitenkoek. De grote Siep Geitenkoek. Hoge omen, hoor. Staat stijf voor de functies. Siep, iets in de Rijnmond, meen ik. Het kloofje in de lip van dienst, zeg maar. Ja, en dan is hij nog iets hoogs in de luchtverontreiniging. Dat soort vage Rijkskostgangers, waar wij onze voor betalen. De een zijn een is de ander zijn brood. Heel belangrijke kerel. Siep, Siep, Grijtekoek dan. He, daar loop ik overal mee te geuren. Kan ik hem wel eens op de televisie gezien hebben? Iets met sport ook? Jazeker, bolleboft daar. Iets in de Sportfederatie, of hoe heet die verbazing? Daar ken ik hem ook van. Hè. Van dat nieuwe kantoor dat we daarvoor gaan bouwen. Oh, is dat al rond? Zo goed als. He, was zondag nog bij me met mee. Zijn vrouw dus, heet May. Mij dus, mij in het Engels, meen ik. Hoewel ze eruit ziet als begin september. Bekende sportsvrouw geweest ook. Mee. de Ruiker, je weet wel. Kogelstoten? Hoe? Kogelstoten? Jazeker, die ook. En niet van die kleintjes, hoor. De hele figuur, trouwens. Maar wij dus naar de tv gekeken, hè. Polsen 1500 meter werd uitgezonden. Laatste kans voor de man om onder de limiet te komen voor München. De Olympische Spelen München 72. Ach jee, en heeft hij het gehaald, Koen? Wereldtijd! Man liep meteen maar even over de wereldtijd. Oh, wat heerlijk voor hem, zeg. Ja, en voor mij. Daar heb ik mijn opdracht voor dat kantoortje mee binnen, zeg. Die zat te wippen op zijn stoel, zegt Siep. Die zag zich daar volgend jaar in München alweer gedekt bedoel je? Nee, Siep, Siep Geitenkoek. Die zat hem te knijpen, wat dacht je zeg? Dat is zijn officio, zo'n zo, zo bons goudhaantje, een van de 250 meen ik, dat zei hij nog. Hij zegt, ja kijk, wij gaan toch wel. Maar als nou geen van die zeenulijers onder de limiet komt en de hele Nederlandse equip uit begeleiders bestaat, dan krijg je toch weer nare stukjes in de sportpers. Nee, die viel me op de halsen. Jou? En waarom? Omdat ik Pol even over zijn dode punt heb ingeholpen. Was een beetje uit vorm, Pol. En wat heb jij eraan gedaan dan? Ja, zeker. Als dat mij daar een half miljard kijkers scheelt, zeg ik wel hoor. Stel ik je mij even voor, van Lapland tot Japan, even stil mensen. Daar loopt Paul van Biels en Kool. Denk je dat ze dat daar weten dan? Uh, he, uh, nee, nee, nee. Dat is nog wel even een probleem, ja. Daar zijn ze dan namelijk nogal fel op, bij die Olympische Spelen, op reclame. Misschien in de palm, hè? dat zei tegen Siep ook. In de wat? In, in de palm, Poolse palm, palm van de hand, geschreven dus, geslachts in. bouwt beter, hè? en en, en Bielsbaus besser, Duits dus, hè. En in Engels, en Bielsbilds beter. In de handpalm, hè? dat ziet geen mens. Nee, dat bedoel ik. Wat? ...dat geen mensen daar daar ziet. Nee. Behalve als hij zegenvierend over de vinnis gaat, hè. Je hersens gebruiken. In de handpalm, alle talen raak. Hoeveel handen heeft de man? Hè? Ik, ik, ik zie het ze in Tokio als in de spellen zeg. Doan biels, i Of hoe ze dat dan zeggen. Maar ben je dan van plan in Japan ooit te gaan bouwen? Nee, luister even... Heeft die Japanse keizer de bedoeling hier een beetje te komen regeren? Nee. Nee. Nou, en komt hij hier met zijn industriële poehaar breedheid op de tv? Ja. Voilà. Mag ik hem dan even van hetzelfde laken en pakken een grote waffel teruggeven? Tuurlijk. Tuurlijk. Dat zei Paul te hoog al, Pol Dank u, chef. Dank je, Lien. Waar, Waarvoor, Pol? Ja, het zal een zware dobbel worden, chef. Pol, waar heb je het over, Pol? Pol. Net zo zegt, chef, maar aan mij zal het niet liggen. Echt Je niet. Die, die loopt te slaap wappelen, zegt. Po, morgen worden. Uh, uh, riep u, chef. Ja, Po. Dank u, chef. Dank tot, je, Lien. Tot je lief, Ja, het zal een uh, zware dopper worden, chef. Dan begint hij maar weer. Ja, net zo u zegt, chef. Maar aan mij zal het niet... Uh... Oh, ik dacht dat u me feliciteerde, chef. Nee, pol. Nee, want dat doet iedereen sinds gisteren namelijk, chef. Ja. Nou, dan begin ik me gewoon schuldig te voelen, pol. Ja. Hier, joh. Van harte, uh, hoor. Uh, dank je, Lien. Hé, uh. hey, lippenstift op je wang. Ja, het zal een zware dopper worden, Lien. Zeg, kom hier, anders wordt Tine nog jaloers. Ja, hoor. net zo je zegt, Lien, maar aan mij zal het... de goode, goh, je wordt gezoend ja. door een dame. Ja, dat weet ik, chef, maar dat, dat moet ik langs mijn koude kleren laten afgleden van Kees, chef. Kees? Ja, mijn trainer, Lien, Kees Kast. Dat uh, haalt me maar uit mijn concentratie, hè. Dat eindeloze gefeliciteren, dat stomme gezoen, zegt Kees. Te <laughs> helft, zegt Kees. Dat hou je niet van mogelijk, hoor. Wat Kees allemaal niet zegt. En waar Paul hier dan als malle mee is, braaf ja en op zat ik nikken. Ja, het, het is de manse vakchef, Het is topsport. Ja ja, ja, ja, ja. Dat heb ik eens een middagje meegemaakt, hoor, Terhelle. Oh ja? En? Het is een hard bedrijf, Lien. <laughs> een hard bedrijf. De kraamkamer van de zachte eierenboer. Een hard bedrijf. Uh, chef, begrijp dat niet, Lien? Dat het op ons topniveau alleen nog maar om dit hier gaat, hè? Om het mentale... Kijk, die uh, conditie, je is er wel, chef... ...maar dit hier moet het klaarmaken... Ja. ...die je uh, terecht tijd kunnen vlammen. Ja. De kleinste kleinigheden tellen, zie. Ja hoor, ter helle vlammen maar, jongens. <laughs> maar als er die dag een beetje winst staat, ...dan zien 10 miljoen blerrende tv-kijkers een walmende pit over de Sintels kruipen. En dan is dat mijn sterrenklaam. Uh, uh, uh, we hebben weinig tactische opmerkingen tegen iemand die het <laughs> nog maken moet, chef. Zachte heelmeesters maken stinkende honden, Paul. En wat het kind daar bij jullie in dat doolhuis doet, zeg. nee Eef? Daar ah, ja. heb ik veel aan, chef, van die kraap. Wat doet die daar dan? Ja, dat vroeg ik hem ook, zeg. Maar denk je dat hij zegt... Hij zegt... Goeie. Goeie, even even trouwens. Je zei iets anders, man. Helemaal niet. Ik zei wel deg... Koen. Je, je, je zei... iets. Hou zei... jij je grote noem even jij. Koen. Ja, wat is het, uh, Kraap? Heb jij weer gepraat, Koen? Ja, de chef Kraap, de chef zegt... Over Munes, Koen? Ja, sorry Kraap, maar de chef... Die... Mag jij over Munes praten, Koen? Van Kees? Hé, hey, ik weet het, even, joh, knaap, maar... Uh... Niks te mare gaan liggen, Koen. Rotje, knaap. Zeg, wat krijgen we nou, zeg? Ja, ga jij iemand even oh. uit zijn vorm zitten, zwetsen jij? Zitten we eens even, luilhelter! Ja, ja, ja, ja, ja, meneer. je uh, weer, hè, gezag. Koen. Uh, ja, oh, uh, oké, okay, joh. Kostreren, ja? Uh, uh. Daar gaan we. Tempo, tempo, tempo. Wat krijgen we nou? Wat zullen we nou weer krijgen? wil jij nou even je grote houden? Koel niet forceren, Koel. Tempo, tempo, tempo. Oh, wat mag dat betekenen? Tempo, tempo. Mij kalmeert dat je hebt tempo, tempo. Ja, maar wij maakt het net gek, Bob. Ja, wie moet er nou naar Jij of ik? Jij? Ja, tempo, zeker, al moet ik er op Koens rug naartoe kruipen, zeg. Tempo, tempo. Heeft Kees gisteren bij de bond voor elkaar geregeld, Jeff Kraap gaat mee als assistent, hele zorg minder voor mij. Tempo, oh, tempo. joh, even een kans voor je. Of dat een kans is, Lien, dat, tempo, zal, dat zal er op tempo, die vuile kapitalistische tempo, sportverloedering de tempo, enige radicale rokenbommenwerperd wezen die officieel wordt uitgezonden. Ze als je tempo, maar je hersens hè? Tempo, je recenteert dat je nirma. Nou ja, de revolutie of de tempo, revolutiebouw, wie ziet het tempo, verschil? Tempo, <laughs> Even vlammen, Koen. Kratse, knap. Tempo tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. En vier, en halt! Twee, drie. En komt tot stand. En rust. En? Stuk beter zo, knap. Maar de oogjes bevallen me nog niet, Koen. Nee? Nee, de oogjes bevallen me niet. Kijk me aan. Luisteren. Hebben jullie? Eén, tweeën. Pico, pico, hasse, was. Koen, koen, koen. Pak hem nog een keer, wil je? Maken we recht voor je raap. Eén, tweeën. Pico, pico, hasse, was. Koen, koen, koen. En vasthouden. En boter en suiker en peper en zout. München, München, goud. Gebakken, koen. Dat ga jij even maken, vogel. Ja, nou, uh, nou zie ik het ook wel weer zitten, knaap. Bedankt weer, hè. Nou, te helle over het dolhuis gesproken. Ja, wat dat zegt. Heb ik te veel gezegd? Ja, jij zegt altijd te veel, jij. Jij moet de jongen niet zo uit zijn concentratie halen. Die moet nog naar Munis, ja. En ik moet mee, trouwens. Ik weet niet wat belangrijker is. Nou, zeggen ze is nog wel erg brutaal. Hoor je, Paul? Aan wie jij te danken dat je zondag onder de limiet kwam? Moeilijk te zeggen, chef. Aan mij, bro. En aan mij alleen, man. Ja, tot op zekere hoogte. Waar, chef? Niet te veel praten, weer jij, Koen. Dat lijn maar af, zegt Kees. Uh, jouw punt, knaap. Uh, blijf me daaraan herinneren, wil je? Ter ja, helle heus, hoor. Als ik die man... ...die zijn middagje op mijn manier achter zijn topvorder had aangezeten... ...dan had je zondag op een tv-scherm kunnen beleven... ...hoe iemand in zijn zenuwen tracht 1500 meter koppetje te duikelen... Hoe die tijdens de training over de baan ging, zeg. Ja, steeds maar drie, vier seconden boven de limietling, ja. een wanhoop, hoor. Niet meer aan denken, Koen, voor uitblikken, zegt Kees. Ja, ah, kan geen kwaad, knaap, ik heb het, uh, ik heb het verwerkt, zie. Niet toch maar even pico-pico voor alle zekerheid, Koen? Nee, echt niet, joh, het uh, klikt lekker allemaal, hoor. Ja, dankzij mij, ja. Ah, maar wat heb jij dan nou gedaan? Met polo, pak slaag, geestelijk pak slaag. En had je dat gezicht van meneer Kees Kast even moeten zien, zeg. <lacht> die dacht dat ik gek werd. Mocht je, je daar daarmee bemoeien? Wel, nee. Daar mag je geen eens bij. Je komt die baan geen eens op, zeg. Dat wordt daar bewaard alsof ze de staatsgeheimen verkopen. En hoe ben je daar dan doorheen gekomen? Kwestie van aanpakken, hè. De heertjes, soms neus, zeg. Die daar staat te schetteren van... Onmogelijk, meneer. Hier traint Koert Polleman, weet u. Ik zeg, en als ik jong onbeschofte gedrag nou eens overbrief aan mijn vriend... Siep geitenkoek, jongeman. <lacht> Hartelijk welkom, meneer. Ja, dat is daar een toverformule hoor, in die kringen. Ja, liep zelf in Rome de 100 meter in 10 2 chef. Ja. ja, en vandaag en vandaag de dag wacht hij met zijn dikke lijf hoog uit elf Tripol op zijn 13ste wel te verstaan. <lacht> en dan heb ik jullie daar even iets anders voor geschoteld nietwaar? Heren? Ja, nogal uh, genant eigenlijk, chef. Ja, maar dat was ook wel even de bedoeling, hoor. Wat was dat dan? Even meegelopen. Ik ben er ja? even mee gaan lopen met meneer Paul. Jij? Jazeker. Dat kan je toch niet met droge ogen aan gaan zitten kijken, zeg. Als je die daar als een geestelijk wrak over de baan ziet weilen... ...en zachte eierenboer Kees Kast... ...staat met zijn vrome dominees koppie en teleugens de zalven van... Ja, hoor, koen. Het kadantie is er alweer, hoor, tippetippetee, joh. Ja, de man uh, probeert me eroverheen te praten, chef. Ja, man... Man, praat je het stijfsel in je knieën, Paul? Mens, wat wil ik daar hels van, zeg. En uh, ben je toen mee gaan lopen? Ja, wat dacht je, wat dacht je? <laughs> Als ik daar voor een half miljard aan tv-kijkers van je scherm zie wegjagen... dan blijf ik niet werkeloos langs de kant zitten, hoor. En dan drentel ik even mee. Ja, Lien, eerlijk, hoor. Is er volle bepakking hoed op? Ja, weinig elegant, chef, eerlijk. Hoed van 75 ballen, Paul. Over elegant gesproken, dunkt? Nee, maar de manier waarop, chef. <laughs> te helgen. Hij wordt nog nijdig als hij er aan denkt, hoor je. Maar kon je hem bijhouden dan? Bijhouden? Ik ben een stuk gaan hinken. Ik ben hem in zijn rug gaan blazen. Ja, en dan nam je op zijn dikke, kromme pootjes. nam je voorsprong van een meter of honderd lien. en dan ging hij je vier zitten plukken. Ja! Uitdagen, de man vernederen. op zijn verwaarloosde eergevoel werken. Ik heb hem een paar keer op handen en voeten gepasseerd, waarachtig. Ja, is... Het... Dat was uh, sp sportiviteitspijl nul, chef. Jazeker, Pol. Omdat je hem de volle ronde achter lag, zeker, hè? En omdat ik je toen nog achteruitlopend je tweede lap bezorgde. de oude had ongeveer 10 seconden onder de limietling. Ja. ja, en ik liep mijn slechtste tijd van het seizoen, chef. Ja, vooral niet toegeven, Pol. Gisteren dan wel een wereldtijd lopen, maar vooral niet toegeven dat je dat aan mij te danken hebt. Dat ik jou en de grote meneer Kees Kast even de ogen geopend hebben. Ja, wat dat laatste betreft, een uh, feitje. Voilà. Ja, het heeft Kees wel even aan het denken gezet. Dat kijk, wel. kijk, kijk. Ja, kijk. Dat, dat zei hij meteen al, chef. Sier de man. Nee, wat dat betreft was hij u wel degelijk dankbaar, hoor. Aha, blijf voor zijn vakmanschap. Het eerste wat hij in de kleedkamer zei, hè, Koen, uh. hij zegt tegen me... Jo, even, wat is dat voor een krankzinnige figuur, die vette patjepeer... Ik, ik, ik, ja, ja, ik, ik versta je niet helemaal, maar ik begrijp de tendens, vaktaal, dat hoor ik wel. Ja, en, en ja, toen, ja. toen hebben we dat zo met z'n drieën een uurtje zitten evalueren, begrijp je ja, wel? Ja, ja, ja, ja, ja, heel nuttig, ervan leren, ik begrijp het, ja. Ja, over wat voor een zakkige slavendrijver jij eigenlijk bent, weet je wel? Ja, ja, ja, ik verstaan weer niet wat hij zegt, maar, maar ik vang het woord na even op, na eergevoel. De vervechten willen, goed zo, goed zo. Ja, begrijpt u wel, chef, ja. begrijpt u wel, en ja. uh, zo al pratend werd het mij ook opeens duidelijk, hè, Mooi. wat voor een ellendige dwang dat voor mij is... om zodra hier op de zaak München ter sprake komt... van u te moeten horen van... Ja, en Christene Zielepol. Als jij nou van plan bent daar in München te aanschouwen van een half miljard tv-kijkers... op je slappe benen mijn zaak te grappelen te gooien, dan word je bedankt, man. Ja, maar daar geef ik ook geen vrij voor, dat is duidelijk. Nou, kijk, en toen we zo ver maar eenmaal waren, chef... toen zei Kees, hij zegt, joh, Koen, maar dan zijn we er... Vakman, ik hoor het. Ja, hij zegt, Koen, joh, ja. dan loop jij al die tij op je slappe benen met die vette patjepeer op je nek te sjouwen. Juist, ik, ik versta doorzettingsvermogen, ja. zeer juist, goed woord ook weer. Ja, kijk, en uh, dat verlammende onlustgevoel, dat hebben we op die manier aan de oppervlakte gebracht. En dat ja. heeft Kees toen in positieve richting weten om te buigen, chef. Ja. Kees Kast. Oh. Ja, ja, ja, waardering, hoor. Als je de mensen maar even een duwtje geeft, begrijp je, te hellen? Ja, ik wel. Ja, met het rollenspel, weet je wel. Ja, man. Uh, nee, het, het, het rollenspel, ja? daar hebben we ons de laatste dagen voor zondag dus op geconcentreerd, hè? Dan ja, ja. speelde ik mezelf dus, en Neef-Eef was u. Ja, ja, nou ja, de ene biels op de andere, maakt weinig uit. Ja, en... Uh... <lacht> En neef even maar met die grote waffel van u brullen en ketteren, hè. Ha, ha, ha. En jij maar ja, chef. U punt, chef, zeker. Ja, in het begin wel natuurlijk, ja, chef. Ja, maar dan, ja. uh, dan ging Kees me daar het fozen van aantonen, hè. Van die argumenten van u. Ja, ja, ja, ja. Waar? Uh, ja, uh, uh, begrijpt u wel, chef. Ja. En dan begon ik dus weer werk te geven, weet u wel. Eerst nog ja. een beetje schuchter en ja. in het verstandelijke. Maar dat, dat werkte dan niet, hè. En dan gaf ik u op het laatst nog even nog grote waffel terug, zeg, hè, even. even. Ja. ja, en dan kom je toch wel even tot de ontdekking dat jij dan nou gauw bent uitgepraat, hoor, oma Oog. Ja, waar? Ja, nee, maar, uh, moment, uh, wat zeg je nou toch allemaal, Paul? Nou, en zo hebben die twee me dus een paar dagen zitten op te warmen, chef, dat ja. ik, kom me daar zonder geladen aan de start, zeg, zelden zo, hoor. Ja, ja, je bedoelt omdat ik... Hoe bedoel je nou? Nou, nou, uh, ja. U mag blij zijn dat u veilig achter uw uh, tv zat, hoor, chef. Ja. Want ik heb u daar toch even 1500 meter lang de waarheid lopen vertellen. Dat is niet ja. mooi meer, hè? Ja. Alleen al dat woord patjepeer, chef. Patjepeer, peer. Patje dat gaf me een zeg, En dan zag ik alsmaar dat grote domme hoofd van u voor, oh, me. Oh, en, dus, uh... Ja, volg. Eh, uh, uh, niet persoonlijk bedoeld, chef. Nee, Paul. Nee, me, meer in de zin van uh, psychologisch hulpmiddel, dacht ik, chef. Zeer vereerd, Paul. Ja, en, en toch bent u op die manier een grote steun geweest, chef. Voor één keer maar, moet u rekenen. Oh ja, Paul. En straks in München dan? Ja, dan, Met twee uh, miljard kijkers... Dan, dan werkt het niet meer, chef. Oh nee. Nee, want dan werkt het niet meer tegen u, dan gaat het tegen de hele wereld, hè? Dat zei Kees ook al. Ja, ja, sportverbroederd, hè? Oh, daar zit van. Van Kees kast Dat Kees kwast. Oh, oh, oh. Uh, wil je nog wel een morgen. Ja, die is verlieverd. Wil je mee? Ja, ga je mee, ga je mee, ja, dank je bieltje hier. Allee, Willemma, sympathiek dat u even bent? De heer ingenieur Siepgeidekoek, ja. Oh, oh, naar aanleiding van de bouw van het Bondsgebouw, waarschijnlijk. Is het definitief nu, meneer de man? Het is definitief. Van de baan? Van welke baan? Oh, het is definitief van de baan. Grote, grote, hoe dat, meneer de man? Pools uitzending in München. Want niet omdat Paul bij ons in dienst is. Nare stukjes in de courant, die wij. Maar dat is <coughs> toch helemaal geen kwestie van handjeplak, meneer de man? Nee, ja, nee. Ik heb Siep inderdaad verteld over de handpannen van Pool in München. <applaus> Dat was Biels en Co, een radiofaiton geschreven door Jan Moraal. Deze aflevering werd eerder uitgezonden op 21 februari 1972. U hoorde de stemmen van Co van Dijk, Viet en Frans Koster en Mathé Verdaasdonk. De regie had Jo Fischer junior.